Middernacht, het begin van woensdag 17 juli, Robert Baltus met het NOS Journaal. De aanwijzingen dat de gestolen schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam zijn verbrand worden steeds sterker. In de as van een potkachel in Roemenië zijn resten aangetroffen van verf en spijkers. Die kachel stond in het huis van de moeder van de hoofdverdachte. De verf en spijkertjes worden nog onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag te horen gekregen dat het Roemeense onderzoek nog niet is afgerond. De verkeersproblemen op de A2 bij Kerkdriel zijn opgelost. Alle rijstroken zijn weer open nadat de snelweg een groot deel van de avond in de richting van Den Bosch dicht was. Eerder vandaag waren daar lange files door een ernstig ongeluk. De bestuurder van een busje kwam om het leven toen hij tegen een container aanreed die van een vrachtwagen was gevallen. Op omrijroutes via de A15 en A27 liep het verkeer ook vast. Frankrijk mag de verkoop van nieuwe Mercedes-modellen verbieden. De Europese Commissie stelt Frankrijk in het gelijk... omdat de modellen zijn uitgerust met een airconditioning... die gebruik maakt van een koelmiddel dat door Europa is verboden. De Franse autoriteiten zijn door de kwestie in conflict geraakt met Mercedes. De verantwoordelijke eurocommissaris gaat het morgen... met vertegenwoordigers van alle EU-landen over de kwestie. In Tilburg zijn twee leden van de motoclub Satudara aangehouden. Ze worden verdacht van het leveren van vuurwapens aan Satudara-leden in Duitsland... De twee mannen van 42 worden in verband gebracht met de vondst in Tilburg... van automatische vuurwapens en munitie. De wapenvondst werd in maart gedaan na een tip van de Duitse politie. Glee-acteur Gori Montif, die zaterdag dood werd gevonden in een hotel in Vancouver... is overleden aan een overdosis heroïne en een alcoholvergiftiging. Dat blijkt na autopsie. De 31-jarige acteur had grote verslavingsproblemen. Hij liet zich verschillende keren behandelen maar het lukte hem niet van zijn verslaving af te komen. Cory Monteith is bekend van de musical-tv-serie Glee... in Nederland uitgezonden door RTL. Het weer, vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen bewolking en af en toe zon. Het wordt 20 graden aan de stranden en 27 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Klaas Strupsteen. Goedenacht. De profvoetballers in Nederland die zijn sinds een paar weken weer aan het trainen. De transfermarkt is nog steeds open. Vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat de transfer van Kevin Strootman van PSV naar AS Roma definitief is. En eerder al werd bekend dat PSV Adam Maher van AZ heeft gekocht. AZ dat ook al de Amerikaanse spits Josie Altidore zag vertrekken. Uh, daar zijn ze goed in in Altmaar. Hè. Hun beste spelers verkopen. Het maakt het wat lastig om op dat hoge niveau te blijven. Maar die club is wel financieel gezond en dat is heel veel waar tegenwoordig. Bovendien heeft AZ het het afgelopen jaar toch nog behoorlijk goed gedaan... doordat ze de beker gewonnen hebben. Dus ook in uh, sportieve zin gaat het best goed. De man die mede, of in ieder geval voor een belangrijk deel... verantwoordelijk is voor het beleid bij AZ... is de algemeen directeur, Toon Gerbrands. Hij is bekend geworden als volleybalcoach. heeft destijds veel successen gehad met uh, Dynamo... en later met het Nederlands team. Uh, is toen via het schaatsen door Dirk Scheringga... in de voetbalwereld terechtgekomen. Het is een hele drukke man die het goed voor elkaar heeft in uh, Alkmaar... en die ondertussen ook nog een boek heeft geschreven... dat vorige week vrijdag is uitgekomen. De su of afgelopen vrijdag, wanneer was het? Ja, vorige week, vorige week, ja, vorige week ja. vrijdag. De Succescrisis heet dat boek. Uh, dat is dus uh, uh, nou ja, nu een paar dagen uit, een ruime week. En Toon Gerbrands is vannacht, u hoorde hem al even, te gast in Casa Luna. Hartelijk welkom. Ja, bedankt. <laughs> ja, precies. Het is altijd wel leuk dat je ja. even iets terug zegt. Ja. Ja. Uh, dit boek, De Succescrisis... of zullen we het eerst even over voetbal hebben, over de laatste transfers en zo? En wij zijn ons werk tot nu toe gedaan. Dus volgens mij is het bij ons redelijk rustig op dit moment. Is er alleen maar verkocht of hebben die ook nog wat nieuwe krachten? Nee, we hebben nu in de afgelopen zomer drie nieuwe krachten gehaald. Uh, Jan Wouters, Goudelje en Gouwenlecht. Utrecht, NAC. Ja, NAC en Heerenveen. Oh, ja. En uh, in, de, in, de, in de winter hadden we al uh, twee spitsen gekocht. Beetje vooruitlopend op Josie Altidoor. Dus Aaron uh, Johansson en uh, Elie Babelje, dus in Australië. Dus we hadden de opvolgers al binnen voordat we Josie gingen verkopen. Wie is het best van die twee? Johansson speelt het, met, uh, het meeste dat, en die scoort heel veel doelpunten. Dus uh, dat ziet er goed uit. Ja. Ja. En voor hoeveel hebben jullie verkocht en voor hoeveel hebben jullie weer ingekocht? Nou, officieel mogen we... Dat is al apart in de voetbalwereld. Je moet tekenen af en toe voor geheimhouding bij, bij clubs. Uh, oh. Ja, dat is heel apart. Dat gaat per land. In uh, Portugal zetten we op de site wat dat gekost heeft en wat opgeleverd heeft. Maar een aantal clubs, uh, daar moet je tekenen dat ik niet mag zeggen... Voor bedrag het weggaat. Ja. Uh, maar voor anderen ook weer wel. Want soms voor ja, de Maar het totaalbedrag. Kan ik ongeveer een beetje noemen. Dan weten we niet precies ja. hoe het zit. Maar we hebben denk ik van ongeveer 4,5 miljoen gekocht. Uh, en iets van uh, 13, 14 verkocht. Ja, dat is een goed jaar in dat opzicht. Is. Lekker geboerd. Ja, financieel zeker. Ja, ja. en dan sportief de, de beker. Jullie gaan Europa in. Ja, Wanneer dat was uh, begin eigenlijk. Dat was, ja, was vorig jaar een heel bijzonder jaar. Want wij uh, hadden een moeizaam jaar. Dus we stonden op een gegeven moment zelf op de 15e plaats. En uh, iedereen die begon ze druk te maken van. Hoe gaat het jaar aflopen? Degradatie zag ik Ja, maar wij hebben altijd ons doel vastgehouden en ons doel was Europees voetbal halen en dat kan je op verschillende manieren en ja, de beker winnen is ook het beste ticket zelfs nog een keer. En dan zetten we niets voor prijzen. Maar we hebben dat uh, toch uh, tot laatste dag uh, volgehouden. Ja, en uiteindelijk werd die beker nog gewonnen ook. Ja. Met het beste ticket en we werden tiende, nou, dan had ik van de voor- en handtekening ondergezet. En ook als je niet gewonnen had, die beker, had je nog Europees voetbal gehad, ja, dat, dat je de finale had verloren. Ja, dat klopt. Dat was een hele moeilijke regeling. <laughs> dat PSV op de goede plaats eindigde voor het voorrond Champions League. En dan konden wij ook meedoen. Ja. Maar dit is beter, want beste ticket, minste voorrondes en het meeste geld. En ziet het er allemaal goed uit, de voorbereiding? Want die zijn nou al een paar weken bezig. Uh, ja, zin. nou voorbereiding. Ik ben zelf ook coach geweest. Dat is uh, een beetje... Uh, omdat te complex, je kan niet zoveel uh, uithalen. Vind je zelf er wordt getraind, er wordt hard getraind, er wordt veel getraind, veel wedstrijden gespeeld. Nou, de ene keer valt de uitslagen prima uit. Weer een keer met tien of van amateurs, andere keer gaat het minder. Nou, het heeft nul voorspelende waarde. Ja, dus we hebben er nog niks aan. Te nee, maar er wordt lekker wat ik bewogen, heb Wel aardige dingen gezien, laat ik het maar zo zeggen. Van die ja. nieuwe spits bijvoorbeeld, onder andere. Ja. En is er ook vervanging voor mij? Ja. Is dat goed? Ja, die was al. Die hebben we ook al, wat ik nog vergeten. die Overtoom hebben we ook nog gehaald. Van, van oh ja, maar ja die, maar die En manier op het toch? middenveld. Ja, we kunnen verschillende manieren spelen. Dus uh, we hebben voldoende spelers. Oké, okay, nou goed. Gaan we even naar dat boek. Want daar zullen we toch het meeste van de tijd over hebben. Of eigenlijk we hebben alle tijd nu, denk ik. De Succescrisis. Um, hoe, dat is niet je eerste boek, hè? Nee, het is uh, het vijfde boek. Uh, het eerste boek was een uh, echt volleybalboek. Dat heet De Kunst van Coachen. Dat ging echt over uh, oefenstof vanuit volleybal en, en dat soort zaken. Uh, toen kwam de, de Lerende Winnaar. Dat was een redelijk succesvol managementboek. De Lerende Winnaar ben ik eigenlijk zelf. Uh, winnaar staat voor presteren en leren is ontwikkelen. Dus die combinatie die dan ongeveer uh, maakt... Ja, dan heb je ongeveer mijn karakter uh, te pakken, denk ik. Uh, toen een boek over te koop AZ. Toen kwam de curator ineens ah, binnen. Over uh, de trek van schiering. Uh, nou, dat dat leek DSB. me ook wel een interessant verhaal. Ja. Uh, dus dat, hebben we, maar dat ging over één jaar uh, de club redden. Met alle problemen die er waren. En toen een boek over inspiratie. En uh, dit is het... Uh, het vijfde boek. En ik roep elke dat het laatste is. Dus, uh, want als je er oh, aan begint... Je, dan, dan, dan heb, heb je er al zelf weer, weer spijt van. Want het is heel veel werk om dat te maken. Ja. Maar ja, de uitgevers is prima. En elke keer dan komt er met een ideetje. Dus ik, dus ik weet niet. Maar ja, het is, het is, ja, ik denk wel het beste boek is. Ja? ja? Ja, dat zeg je altijd van het laatste, toch? Ja, maar dat klopt. Maar je moet jezelf ook ontwikkelen. Dit, dit wordt na vanavond ook mijn beste interview, denk ik. Ja, dat denk ik ook, Ja, <laughs> ja, dat, dat ja. precies. En dan vragen ze aan wie dat ligt. Ja, nee, dat zal wel niet aan mij zijn. Maar. Um, ja, de succescrisis, uh, over inspiratie gesproken. Want daar ging dat vierde boek over. Uh, hier heb je het ook over een inspiratiebron. Want je, je schrijft iets over de, de uh, psychiatrische crisisdienst. Ja. Die, die heeft jou geïnspireerd. Ja, ik, ik las daar een boek over. En dat is intrigerend als je leest uh, hoe die mensen moeten werken. Uh, zij gaan natuurlijk in echte crisistoestanden moeten op pad. En uh, ja, daar moeten ze levens redden, ze moeten dingen voorkomen... je moet beslissingen nemen, afwegingen maken tussen families... en het belang van de patiënt en dat soort zaken allemaal. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk als je dat ziet en dat leest. En uh, waar ik me door liet inspireren, is die mensen gaan al te pad. Of het nou goed of slecht afloopt, of uh, ze gaan onvoorwaardelijk. En uh, ja, ik had een afweging. Ik, ik, zat dit boek, ik was boeken schrijven en toen uh, ja, ging ik met AZ slecht. Dus ik zeg nog dat die uitgever, stel dat wij nou degraderen... of er gebeurt iets anders spectaculairs... dan breng ik een boek uit over succescrisis. En ja, dat wordt dan een lachetje. Want dan gaat iedereen belachelijk maken van hij schrijft een boek... en zelf presteert hij niks. Nee. En toen was ik dat verhaal van, die, van de crisisdienst. En toen dacht ik, ja, dat is flauwekul. Ik kan niet ervaren zijn van binnenkant dingen eruit. Dus het boek komt altijd uit. En dan maken we een klein extra hoofdstukje erbij over uh, waarom het misgegaan is... en hoe ik dat zie. Want, want binnenkant paal, daar kan het op stuk lopen. Hè? Daar kan je de... Ja. De bekerfinale ja, verliest natuurlijk. Het verschil uh, tussen een Olympische finale met volleybal winnen... is, is twee centimeter een bal die in en uit gaat... of een lijnrecht die het net goed ziet. En bij voetbal is het binnenkant paal erin. Dan win je met 1-0 en ja. gaat hij het net uit, dan, uh, dan deug je niet. En op het ene moment ben je de gevierde jongen... en op het andere moment ben je een loser. Ja, nou dat leer je wel af in voetballen. Het is zo dat, uh, als je vraagt... de rol van de directie is voor mij altijd een simpele. Dat is uh, de euforie dempen en de put verhogen. En daartussenin begeven we ons ergens. Wacht dat... even, de euforie dempen, dat staat ik ja. nog wel met de put verhogen. Nou, als het heel slecht gaat, dan maken wij het iets beter dan het is. Dan, ja. dan strijken we iemand over zijn bol. We gaan ons gesprekken voeren dat het allemaal niet zo erg is. Ja, maar bij de put verhogen, dan zit je er nog dieper in. Ja, nee, maar we gaan iets omhoog. Dus we komen dichter bij, ja. de, bij, bij, de, bij de rand, om zo te zeggen. Dat bedoel ik met de put verhogen. Maar, maar dat heeft de consequenties. Want als je eens rustig blijft in heel slechte tijden, dan moet je ook niet met een beker gaan rondlopen als je wind op het veld. Als je een keer wat leuks haalt. Ja. Dus dan, dan, dan zie je mij ook op een ja, volgens mij ingetogen gepaste manier daarmee omgaan. Hoe was dat dan deze keer toen jullie... Uh, dat beven... was ook zo. Het is zo dat uh, van binnen ben je ontzettend blij. Um, maar ja, je hebt een heel lastig seizoen gehad. En dat is prachtig dat dat dan op een gegeven moment uh, tot zo'n prijs leidt. Uh, want ja, AZ wint niet zoveel prijzen. In het 11 jaar dat ik nu zit hebben we drie prijzen gewonnen. Ja, er dat dat zijn clubs die minder doen. Hè? Nee, dat, dat klopt. Daar zijn we ook heel trots op. Dus uh, een landstitel een beker en een uh, Johan kruisschalm. Dus dat is, dat is prima. Maar um, ja, dan, dan ben je van binnen heel blij... Maar aan de buitenkant ben ik rustig gebleven toen het slecht ging. En dat zien ook journalisten. Dus ja, ik, ik de mensen. Maar ik liep daar geen Polonaise over het veld. Uh, zit dat wel in je? Nee. <laughs> nee, ik, ik ben in die, in die elf jaar dat ik bij ben geweest. Uh, ik geloof één keer in de kleedkamer geweest. Omdat Marcel zo'n kind kouter was. Dan doe je Dan ben je zo'n technisch uh, directeur invallen. Dus dan moet je ook maar even uh, langskomen. Dat is de enige keer dat ik geweest ben. En uh, na een wedstrijd sta ik rustig ergens in een hoekie. Ik uh, sla het gaande. En uh, ik, ook daar duik ik niet over in, ook niet in de put. Dus ja. dat, uh... En hoe was dat als volleybalcoach? Want ik... nou, daar zat Kom, er wel er... maar adrenaline in. Ja, precies. Ja. Dan ga je wel juichen. Absoluut. Nee, ja. als, je, als je ziet dat je daar op de grens begeeft... Uh, ja, ja, die, wat adrenaline met mensen doet... Kijk, het zit vier uur in lichaam tot na een wedstrijd. Dus, dus je hebt tot drieënhalf uur in nou, die tijd... kan je niet slapen, dat weten ook heel weinig mensen. Maar als je stikt van adrenaline, dan lukt het niet te slapen. Dus je kan beter alles gaan doen behalve gaan liggen. Dat heb ik ook moeten leren. Uh, mijn afloop van de wedstrijd, ja... Dan is dan, dan, die ene bal is daar wel beslissend. Ja, daar sta je wel te juichen met je spelers. En daar ben je dus uh, soms een half jaar voor een trainen... om die ene bal erin te krijgen. Ja. Nog even naar die, naar die titel: hè? de succescrisis. Want je kan dat op verschillende manieren uh, lezen. Ja. Namelijk dat er een crisis is met het succes. Ja. In Nederland bijvoorbeeld of waar dan ook. En je kan ook denken van dit is een crisis die uiteindelijk succesvol blijkt te zijn. Wat, wat, wat bedoel je precies? Ja, ik, ik bedoel, een crisis is voor mij altijd succesvol. Oh, Omdat, uh, ja, behalve als je er middenin zit, toch? Ja, alleen ja, dat zien mensen pas later. Omdat, kijk, het grappige van dit, dit woord is... Uh, ik ben een beetje geïnspireerd door Co Adriaanse. Die bedacht een keer een nieuw woord. Dat in was de, een, een van de trainers van AZ ja. die je meegemaakt? Ja, en die had altijd uh, ook woordspelingen. En die bedacht uh, het woord scoreboot. Ja, ik, ik zat er net op te ja. denken. En, ja. en dat, dat heeft de Vandalen gehaald. Ja. En daar bestond helemaal niet het woord. En uh, toen dacht ik, nou, ik moet een boek schrijven. Laat ik in ieder geval een titel nemen die ik op Google niet kon vinden. Dus niemand, dit is een nieuw woord, dat bestaat ook niet. Dus ik denk, nou, als iemand dat intikt, dan komt hij in ieder geval bij dit, bij dit boek terecht. Maar het gaat er dus om dat een crisis uiteindelijk altijd een succes is. Ja. Maar is dat wel zo? Ja. Het is zo, op moment dat je hem hebt, zie je dat niet. Maar het is ook de definitie van het woord crisis. Als je dat dus leest uh, ja, de in, woorden... in de Griekse uh, oudheid waar het vandaan komt... is het altijd een omslagpunt en een keerpunt. Maar als je bijvoorbeeld in een huwelijkscrisis zit... en uh, je gaat uit elkaar en, en je was getrouwd met het meisje van je dromen... Ja. En, en er komt nooit meer een vrouw die net zo lief is en net zo ja. mooi. Dan, dan is het toch niet uiteindelijk een nee, succes. Dat, dat, dat klinkt wel triest, maar... <laughs> en ik kan er wel veel triester ja, bedenken. Nee, dat, begrijp, dat begrijp ik allemaal wel. En de, kijk, mensen proberen we eens van een incident een theorie te maken. Dan hebben ze een voorbeeld in. Denken ze, nou ja... Bedoel je nou iemand? <laughs> nee, maar in het algemeen dat hebben we in voetbalsport ook. Als je er nooit op penalty's traint, dan hoef je dus nooit meer te trainen. Want uh, iedereen heeft eens een keer een voorbeeld dat dat, dat, dat een keer gelukt is. Ja. En natuurlijk, er valt ergens om een voorbeeld op te bedenken van iets heel triest. Ja. Uh, wat, wat, wat, uh, wat echt slecht afloopt. Maar over het algemeen... Er maakt iedereen volgens mij zijn leven negen of tien momenten mee... waar beslissende dingen gebeuren, waar je niet helemaal zeker bent... over de toekomst, over je eigen zaak. Ja. En ja, volgens mij daarna gaat het vaak altijd wel wat beter. Ik, dat is zo grappig, je zegt nou negen of tien... alsof je het heel vaak hebt zitten tellen. Maar hoe weet je dat nou negen of tien? Nou, 6? dat heb ik omdat ik me bij dit boek... Kijk, als je mijn, uh, mijn palmarès zou zien als coach... en je zou kijken hoe heeft die bij AZ gedaan... nou, dan zie je elf jaar staan. In tien jaar te halen we negen Europees voetbal, winnen we prijzen. Als coach succesvol. Dus iedereen denkt, nou, dat gaat allemaal redelijk goed. ja. En toch kan je dus rustig, als je even gaat nadenken... 9 nee, of 10 besliste momenten meemaken met volleybal ging het een keer heel slecht. Uh, resultaten vielen tegen. Toen je, uh, toen je het Nederlands team uh, coachte. Ja, ja, en toen werd ik ook openlijk weggeschreven. Want de jij kant. volgde Joop Albeda op, die was Olympisch kampioen geworden. Ja. Daarna, Dat jaar daarna werd uh, je Europees kampioen. Ja. Maar dan je, ja, hij, hij, hij, hij zeilt nog een beetje door op het succes van Albeda. Dat is geen goed Nederlands, maar het ja. is wel duidelijk wat ik ja. bedoel. Uh, en dan, daarna stort het in. Ja, dat klopt. Nee, dus, dus wij maakten heel goed het eerste jaar mee. Iedereen raadde me ook af om, om coach te worden dat jaar. Want het kon niet beter na het Olympisch goud. Maar goed, Europees kampioen werden ze. Nummer 1 op de Wereldranglijst kwamen we nog in het jaar terecht. Dus het ging eigenlijk wonder wel. Alleen toen moesten we wat meer bouwen, een nieuw ploeg. En toen kostte dat dus tijd. En uh, ja, toen stond ik op een gegeven moment. Ja, in de, we waren in de problemen. Wij moesten als plaatselijke Olympisch spelen. Floor drie wedstrijden. En alle kranten schreven: die Gerbrands moet weg. Ja. Nou, dat, dat zijn redelijk besliste momenten. Dus als je dan een voorzitter opgeeft, ben ik ook weg. En misschien was ik dan niet bij AZ geweest. Misschien had ik ergens anders aan gezeten nu. Maar was dat nu al een crisis? Want je bent gebleven en het is goed gekomen. Ja. Maar Is, er, is het dan het... toch al een crisis? Nou, als je dat zag wat er gebeurde met rondom zo'n ploeg. Uh, nou ja, het woord eenzaamheid bestaat ook als coach. Ja. En uh, ja. dan heb je nog twee, drie man om je heen die je geloven. In je directe staf. En gelukkig nog één of twee in het bestuur. Maar er waren ook mensen bij die gingen dan aan een ander tafeltje zitten. Dus dat uh, ja. had je verloren. En, uh, maar die stond ook weer klaar met, uh, met bloemen als je dan weer geplaatst wil in het spelen. En wat doe je dan met dat soort mensen later? Die, uh, ik had een potje wit en dan haalde ik ze uit mijn adresboek. Dus die, uh, Ja, echt? ja daar heb ik helemaal niks meer. Ben je rankuneus? Nee, maar nou, misschien dus wel als ik dit zo uitstek. Ik heb nu het er nog eens over. Ja, hebben. Nee, maar dat, dat had ik wel. Dat kom heel slecht tegen. Ik, ik, ik, Want als, ik, nee, maar als ze dan bij ik, je. Kon. Ik wil wel mijn fatsoen. Ja? Dat had ik van thuis uit wel meegekregen. Maar deze mensen hadden van mij afgedaan. Want maar als je alleen in je... goede tijden geluk zoeken bent... en uh, in slechte tijden iemand laat vallen... Ja, dan en daarna nou, nou weer terugkomt? Ja, dat, dat vind ik dus helemaal niks. Maar wat zei je dan als ze weer terugkwamen? Nou, ik, volgens mij, ik was daar vrij neutraal in uh, social talk en doorlopen. En uh, als ze we dan wel een gesprek met je me aan gingen... was ik echt binnen een seconde weg. Dus uh, dat, ja, ik moet nog even ergens anders heen... En, uh, ja. Tot straks, en dan kom ik nog op terug. Want het is wel interessant. Nee. <laughs> maar wel tot straks. Ja. Maar wat is wel interessant wat, uh, wat in dat boek staat over die eenzaamheid. Want jij zei: dan zitten er 6000 man op de tribune. En dan kun je dus tussen al die mensen enorm eenzaam zijn. Ja, nou dat, dat gebeurde mij zelfs in uh, het Europees kampioenschap. Wij, wij zaten in. Dat je gewonnen hal. hebt nog. Ja. Nou, dat gebeurde zelfs. Dat weet, dat weet eigenlijk niemand. Maar, maar wat daar gebeurde in die hal: er zitten daar 7000 man. Het werd live uitgezonden op televisie. En uh, ergens in die tweede set. Uh, raakte 1 of twee spelers in die ploeg in paniek. Een echte uh, blinde paniek. En, en uh, ik had een uh, assistent trainer in de buurt. En die zei op een gegeven moment... de wedstrijd is afgelopen, dit komt niet meer goed. En ik zat er met mijn goede gedrag. De eerste grote finale, ik moest coachen. En uh, 7000 man om je heen, live op televisie. En om je heen waren drie man opgeven. En toen heb ik 10 seconden nagedacht. Ik dacht, nou ja, dat is ik maar. Maar het gebeurt niet op mijn manier. En toen heb ik op een vrij krachtige manier mezelf herpakt. Ik heb tweede waarheid verteld... Ik zeg dan anders, dat doe je helemaal niet meer. Daar doe ik een wisselspeler erin. En uh, het grappige is dat wat stress met mensen doet, die assistent trainen af ook was helemaal kwijt. Die wist, die wist het mee. niet meer. Nee, wist helemaal niet wat gedaan gebeurde. Nee, wist niet meer. En dus ik heb het laatst dat het gebeurd was, het ook helemaal nee, niet. Nee, was, uh, maar, maar wat is dat dan? Paniek bij stress. spelers. En, maar, maar wat stress. gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan tijdens een wedstrijd? Nou, Daar raken mensen in paniek. Dus als jij uh, een introvert karakter hebt, uh, dan slaat paniek toe in je lichaam. Dat, dat zie en, je niet uh, inderdaad op tv, toch? Nee, dat, dat zie je niet. Dat, er stond geen camera op er stond geen microfoon. bij. Was die set verloren gegaan of zo? Ja, de die verloren, de eerste set wonnen, de tweede set ging verloren. En toen raakte ze in paniek. En toen raakte ze in paniek. Dat heb je nog nooit. Nee, maar dat zijn Ik denk dat elke coach verhalen kan vertellen. Alleen zijn vaak verhalen die niet naar buiten komen. Dus jij hebt ze als het ware zo'n partij in hun gezicht gegeven? Ik heb twee spelers op vrij nadrukkelijke manier toegesproken. En ik, ik dacht, nou, de assistentrainer, daar heb ik even niks aan. Die assistentrainer, is raakt ook in paniek? Ja, die raakt heel... Nee, die raakt, in is een grootste in paniek. Ah, die okay. zegt stop maar, dit is een kansloze missie. Oh, we moeten heel even stoppen, want er is een spookrijder. Sorry, onthoud het punt. Spookrijder, gesignaleerd. Ja, inderdaad. Rijdt u op de A7 van Zürich naar Den Oever... dan komt u tussen Brees Dijk en de Stevinsluizen... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A7 van Zürich naar Den Oever dan komt u tussen Brees aan Dijk en de stevinsluizen een spookrijder tegemoet. Ja, daar woon je Kijk, Dat de... is een crisis. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Daar <laughs> woon je in de buurt, hij... toch, of niet? Ja, nou, ik woon in Limmen, dus ik, uh, hij ging wel de goede kant op. Ja. Dus dat wel. Maar, je... maar dat is crisis, ja. Ja, verkeerde kant rijden. Maar misschien luistert hij naar ons, anders heeft deze boodschap nog geen nut. Nee, maar nou, misschien rijdt hij wel juist de verkeerde kant op, omdat hij zo ingetogen aan het luisteren is. Dat kan ook, dan zijn we nog een debat aan de crisis. Ja, ja precies. Och die paniek dus. Ja. En, en jij zei, ik moet nu stevig op... Uh... Nou ja, je moet heel snel schakelen. Um, kijk, je kan achteraf alles wel verklaren. Alleen, je hebt dan nog een uur te gaan ongeveer in een volleybalwedstrijd. En je gaat dan alles doen om het om te keren. Nou, daarna worden we Europees kampioen. De eerste keer, euforie, uh, feest. Uh, uh, later kom ik daar nog op terug. En uh, dit ja, steentrainer was helemaal kwijt. Maar, ja, maar met, ik ben zo benieuwd, mee. wat je, want stevig optreden, wat is dat? Nee, hem links laten liggen. Ja? Ik denk, als het nu roept, ik, moet, ik, ben, ik sta er nu alleen voor. En uh, naar die spelers toe was gewoon helder van, uit ieder spelen, ook goed. Zeker een ander erin, maar dat is het afgelopen. En toen bleven ze spelen, toen en, ze uh, overheen. Nou, toen, toen raken ze er inderdaad overheen. Nou, dan moet ik ja. eigenlijk vragen wie, wie dat waren, welke spelers. Ja, en, en dat is nou net de ethiek. Ja, precies. Dat is een goede <laughs> vraag, maar dat is ook een soort commitment... en uh, een ja. soort veilige omgeving die je creëert. Maar die, die assistentcoach, dat kan ik nog wel gaan googlen, denk ik. Dat kan ik ook. Maar dat doe ik niet. Ja. Dat is dan mijn ethiek. Hm. Um, succes, is dat maakbaar? Ja, ik weet dat ja. je niet hebt begrepen. Mijn filosofie is uh, dat dat uh, voor 90% maakbaar is. En daarmee probeer ik ook aan te geven, en dit is, dit is geen wetenschap wat ik nu vertel, maar dit is een klein stukje wat niet maakbaar is. En dat is bijvoorbeeld als je, nou neem AZ dus als voorbeeld of een bedrijf. De concurrentie heb ik bijvoorbeeld niet in de hand. Dus, uh, dus als ik succesverhalen en clubs Ajax fijn doet, heel goed, heb ik daar last van. Zijn ze een keer de weg kwijt, dan kunnen we een keer een paar plaatsen hoogrijden of, of net als AZ landskampioen worden. Maar dan zijn we afhankelijk van, van een paar anderen. Je hebt als blessures, je hebt uh, ook als geluk. Ik had een binnenkant paal erin en eruit. Is dat nou klasse? Of is dat nou geluk? Nou, ik wens dat te relativeren. Dus ik heb zoiets van. Uh, het is ook geluk. Wel, dat hoort erbij. Ja, je hebt soms ook geluk in het leven. Uh, dus dat past wel allemaal in die 10%. Maar goed, laat ik het omkeren. Wij werken dus zelf altijd in 90%. Dus wij, wij, wij, als je baas zet toen ik begon, toen was het nog wat te verbeteren. Dan dacht ik, weet je wat, we staan op 50% even in mijn uh, metafoor die ik dan beschrijf. Gaat meer en meer van denken. En als ik onder controle probeerde ik het via te verbeteren. Een soort fundament. Dus betere scouting, betere jeugdopleiding... jurist aanstellen van de contracten. Alles wat professioneel kon worden, maakten wij professioneel. En dan kreeg je een soort fundament. Uh, wij, wij leerden dat een beetje van Heerenveen. Want die was ons eigenlijk al voor op dat moment. Die had die, had die manier van denken ook wel een beetje erin. Over crisis gesproken ja, trouwens Heerenveen. Ja, dat kan je zien hoe snel het omkeert. Ja. Ja. Twente deed dat ook erg goed. En, uh, dus, dus eigenlijk waren die clubs in de subtop die hadden die manier van denken... En uh, want wij, wij winnen het niet met geld. Dus wij moesten het met structuur en organisatie uh, verbeteren en organiseren. Ja, dus de maakbaarheid van succes, wat ik dan in mijn metafoor is, is dus rond de 90% als je professioneel bent. En omzet. hoe, hoe uh, pas ik dat nou toe in mijn persoonlijk leven? Nou, dus, dat is ook heel simpel. Um, ik zal mijn eigen voorbeeld eruit halen als coach. Uh, ik begon als coach. En toen dacht ik, nou, was beginnend coach, als ik ooit in de eredivisie kom, nou dan hangt ik de vlag uit. Maar hoe kom ik daar? Dus uh, ik moest een trainingscursus volgen. Nou, dat was 5%, 5 erbij. Nog een cursus volgen. Een keer met grote trainers gaan praten. Een keer naar een groot nooit toe. Uh, met mensen praten. Een keer met een cursus mentale training. Fysieke training. Dus elke keer kwam er 5% bij. En dan kreeg je een soort fundament van 90%, ook voor mij als coach... Ja, en dan moet je iemand hebben die je gelooft of een keer een data boekt. Elke keer komt er 5% bij. Dat betekent dat je steeds een stapje dichter bij die 90% ja. komt. Ja. Door, door er hard aan te werken, door goed over na te denken... door ja. een structuur te verzinnen en je daaraan te houden... door een doelstelling te bepalen. Ja. ja, dus gewoon zeggen, die kant wil ik op en dat gaat me dan ook lukken. En dat is een soort drijf die erachter zit. En uh, ja, als je doorslaat, een obsessief gedrag natuurlijk. Ik moet je voorkomen. Maar daarom geloof ik ook nooit in die coaches die dus vanaf direct vanaf het uh, spelen direct ergens staan. Want die beginnen van mijn gevoel op, op 30% of 40%. Het vak, wel, uh, Zoals Marco het van Basten en ja. Koeman in het begin. En... Dat klopt. Ja, dat zijn dus maar mensen. Frank de Boer doet het wel goed. Ja, maar als je Frank de Boer kijkt... die heeft een jaar of drie, vier bij Ajax... bij de jeugd gezeten. Oh. Ja, maar dat en had met... Van Basten ook trouwens. Ja, maar, het is, uh, ja het is, maar hij heeft daar vier jaar heeft hij daar, uh, gezeten, Frank oh. de Boer... En uh, kijk, ook dat, daar gaan we dus weer. Dus ook daar valt wel ergens iemand te bedenken als incident. Ja, en dan de theorie sorry van hoor, te, nee, theorie van te maken. Te nee, maar de meeste, die zullen dit allemaal toegeven. Als je met ze praat, ja. en uh, zelfs een man als Mark van Basten... die we spreken af en toe, die, die, die heeft het een keer tegen mij gezegd. Dus luister, ja, hij leert nu nog weer. Hij heeft ook in de ja. periode dat hij een jaar lang niet geweest is... heeft heel erg aan zelf verwerkt, ook om daar wat bij te zetten. Dus... Ik denk dat hij dat, dat krijg je door na een tijdje. Weet je wat trouwens leuk is, Marco van? Ik vind Marco van Basten heel leuk coach. Dat Heb ik eigenlijk ja. altijd gevonden. Maar nu bij Heren uh, Veen is het nog steeds, nog leuker aan het worden. Want je hebt het over die adrenaline gehad. Van Basten, zie je opeens weer, ja. die zie je opeens emotioneel worden. Ja. Die maakt die draait pirouetjes, die is boos, die ja, loopt de schuilen, die hij doet, ja, fantastisch, ja. ja. Dat is toch dat is nieuw, hè? Ja. hoe nee, dat bij groei? Of, uh, want, nou, deze, deze dit soort spelers hebben, hebben het in het coachvak. Uh, een beetje makkelijker en moeilijker. Ik zou uitleggen mee bedoel. Makkelijker in de zin dat ze in het begin veel meer krediet krijgen. Want is toch prachtig om met van basten te trainen. Maar ze krijgen dubbel uh, kritiek op het moment dat het minder gaat. Dan hebben andere coaches met minder grote naam krijgen iets meer krediet. Maar zij worden dan ook direct afgebrand. Uh, dus zij hebben het heel moeilijk in dat vak. Ja. Dus ik, ik neem het ook altijd voor ze op. Uh, dat soort dingen. Doen. Maar neemt dat, uh. daar neemt de stressfactor uh, door toe? Ja, en dan, dan krijg je natuurlijk dat ze spelen alleen maar gewaardeerd zijn. Wereldspelers, prachtige momenten, allemaal dat soort zaken. Dat ja. doen ze geweldig. En iedereen die ziet hem ook nog spelen. Ja, dan gaat het coachvak in. Ja, dan moet je een ander vertellen hoe het moet. Je moet ideeën bedenken erover. Nou, dat, is, dat blijkt dan in één maar, keer een te maar zijn. Maar is dat die emotie die jij nu laat zien, is dat dan een uiting van die stress? Dat hij denkt van shit, ik moet nou wel wat gaan ja. presteren, want anders dan... Ja. Dat, kijk, ik herken dat wel. Adrenaline in combinatie met. Uh, ja, van heeft ook een lastig jaar gehad en stond op een gegeven moment ook wat lager. Het ja. kwam een siertje voor zeven wedstrijden. Ik zag hem echt juichen en blij zijn. Ja. En boos worden, de laatste minuut een keer in bal erin ja. vloog. Ja, ja prachtig. Ja. Ja, ik vind dat is voor mij echt coach. Ja, vind ik ook mooi. En, en dat alleen maar breken, ja, dat is het niet. Ik heb alle coaches die ik meegewerkt, altijd juichen voor het doelpunt. Ja. Even over een, uh, een, een uh, andere coach, Louis van Gaal, heb je ook meegewerkt. Um, kampioen worden. Ja. Onder hem, met hem. Uh, maar er wordt in het boek geschreven, geschreven ook over het Louis van Gaal dilemma. Ja. Wat is dat? Nou, dat, dat legde hij mij zelf altijd uit. Uh, hij, uh, je hebt presteren in de sport en resultaten halen. En presteren betekent iemand kan geweldig spelen... en elftal alles uitvoeren. En dan kan het wezen, in een basketbal noemen ze dat een keer de dekslop... op, de, op, de, op de, hoe het, de basket zit, dat alles net uitdraait en net misgaat binnenkant, paal erin. Dan kan je geweldig spelen. Dat vindt hij fantastisch. En, uh, <laughs> ook als ze misgaan? Ja. En daar kan, kan hij gewoon van genieten. En dan kan hij zeggen, nou, dat is prachtig uitgevoerd. En hij kan zacherijnig zijn. Ja. Op het moment dat je dus met één om het geluk wint. En het is niet uitgevoerd zoals bedacht. En dat noemt hij dus het Louis Vergaald dilemma. Dus dan, dan zou je denken, van die spelers zitten in de, in de kleedkamer. Die zijn tevreden, want die hebben gewonnen. Ja. Maar hij heeft zitten kijken. Ja. En hij doet dus niet aan scoreboard coaching. Nee, precies. En hij weet ook dat hij op termijn daar verder mee komt. En ik denk dat hij er gelijk heeft. Ja, ik, luister, ik maak wel eens een keer mee dat wij... Een wedstrijd winnen of verliezen, wat niet helemaal terecht was. Dan hou je in de bestuurskamer weer fatsoen en dan geven we het handen en denk je: Ja, het is een beetje geflatteerd. Maar je rijdt de auto in en denk van: Je mooi binnen en wegwezen hoor. Dat heb ik zelf wel. Dus ik heb dat dilemma niet. Het is niet de Toon Nee, absoluut niet. Dus we hebben die maakbaarheid gehad. Oh, Toon Germans is dus de gast, dat moet ik nog even zeggen. Die blijft tot twee uur zitten vannacht in Casa Luna. En ik wijs u nog even naar onze website radio1.nl. Daar kunt u ook informatie vinden over deze aflevering van Kaza of andere afleveringen. U kunt daar zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt morgen dit gesprek terugluisteren. We praten op behoorlijk hoog tempo. Dus misschien is het wel goed dat mensen het morgen nog even een keertje weer okay. opnieuw beluisteren. Denk ik. Ja. Het kan ook gepodcast worden. En wij hebben ook nog een Facebook-site. Kaza Facebook. Weet ik hoe dat precies. Dat, dat, dat gewoon. Dat vinden ze wel. Hè? Nee. Uh, ik denk dat we even naar muziek moeten gaan. De Eagles. Ja, toch? Want jij, jij, jij hebt iets meegenomen, de Eagles. Ja. Nee, het is zo dat, uh, als je op de achterkant van het boekje kijkt, staat dat ook. Dat ik Eagles fan ben. Dus als er ergens in de buurt oh, wat, ja. wat redelijk te bereizen is, dan, uh, dan ga ik erheen. En ja, er zit nog een klein verhaaltje aan vast. Want uh, ik, ik, ik probeer allemaal resultaten te boeken in mijn leven op een hoop dingen. En ook een van de dingen die ik ooit bedacht heb, is dat ik uh, samen met hem de foto wil. En uh, om lang van kort te maken, ik denk dat ik alles probeer in mijn leven om dat voor elkaar te krijgen... Ik heb journalisten ingeschakeld. Ik ben bij de organisatoren van de, die ze in Nederland haalden. Ik ben naar stadions geweest. Uh, alleen die lui doen dat dus niet. Heb je ze wel eens een mailtje gestuurd of zo? Ja, dat doen ze niet. Ze zijn dat on, ons groeit en ontstegen. En zij werken deze dingen niet meer mee. En um, nou, het grappige is dat ze komen straks op een leeftijd dat er eens dus een keer eentje doodgaat. Dan is het kansloos. Dus als dat gebeurt dan blijft het mythe. En ik heb nu ook zoiets van als het niet lukt... Ja, dan blijft die mythe in staat. al heeft ook wel iets leuks, vind ik eigenlijk Maar wel. vanaf wanneer heb je dat... Uh, Tien jaar geleden. He? En het grappige is, dus ik heb ook iedereen ingeschakeld die ik kende. Dus van Jan Douwe-Kroeske tot grote journalisten. Die zei, nou, gaan we voor je regelen. Want Erik Borstra, de tenniscoach, die, die wil dat ja, ook ja. wel. Dus wij dachten, nou, dan maken we daar een reportage een keer van. Of een keer het AD of de Telegraaf. Dus die mensen met alle ingangen, ja. kansloos. Maar ben je dan ook minder fan als ze, als ze dat soort dingen niet doen? Nee. Waarom niet? Nee, omdat als je naar die concerten gaat... Uh, de muziek en het uh, ja, professionalisme van, van, van die groep. Dat is ongelooflijk. Dus als je ze live meemaakt. Ja, voor, ja, voor mij beter is het bijna niet. Dus ik, uh, daar ben ik echt fan van. Dus, en een fan die uh, ziet alleen de goede dingen. Dus uh, de slechte poetsen weg. Er is een prachtig documentaire uitgekomen van Eagles uh, kort geleden. Waar ze een hele geschiedenis doen. Met alle ruzies en uh, drank en drugs en alle toestanden. Maar dat, dat, ja, dat is prachtig gedaan. Maar het, dat nummer wat ik meegenomen. Daar eindigen ze altijd hun concert mee. En dat is? Desperate. Is, is dat ook jouw favoriete nummer? Of, uh... Nou, dus er zijn meer nummers, maar ik dacht, ja, het is ook, het is ook een beetje nacht. Ja. Dus ik denk, ik kan wel een heel groot nummer van zeven minuten erop zetten. Nou, dan is het ook zonde van de tijd, dat je toch bent om te praten. Dus het is, een, het is niet zo'n lang nummer. En ze eindigen, ze eindigen daar eigenlijk mee. Ja. Dus het, is, uh, het, het, het loopt ook, ja, iedereen zal het zoveel zien. Er zitten prachtige zinnen in dit nummer. Maar, uh, dat, ja, ze, Op welke zin altijd. moeten we letten? Um, zal ik er zo even. Okay, laat ja, me even luisteren. Ja. Dan zal ik erop wijzen welke o zin ik bedoel. Oké. Okay. En we, houden, we gaan nog gewoon door. He, ja, naar, ja. Naar, naar dit liedje: Desperado van de Eagles.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 pain in your hunger they're driving you home and freedom oh freedom well that's just some people talking It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let some. Luna, Luna. Klaas Tripsteen. Ja, Het was een leuke plaat, maar er is iets heel ergs gebeurd. Want wij hebben de hele tijd zitten kletsen. En nou heb je niet op zitten letten. Je ja, hebt er zin niet. Nee. John, John. Dan ga ik morgen naar de. Maar, nee, dan we dan straks morgen tijdens, het tijdens het hoorspel zoek ik even de tekst op. Twee uur zou ik maar vertellen. We luisteren naar ja, Nee, ja, ik zoek de tekst wel even op, dat is makkelijker. Dan kan je, dan kan je geconcentreerd naar kijken. Ja. Overigens staat inderdaad op de achtervelop dat jij Eagles fan bent. Maar er staat ook. Dat is helemaal, er zijn nog twee dingen die ik even aan de orde wil stellen: buikspreker. Ja. Ik wil graag een buikspreker op de radio, want daar heeft ja, het geen enkel effect. effect. Nee, maar ja, daarom is het zo leuk. Dat... Wat, hoe doe je dat dan? Nou, dit is, kijk, als ik daar dus zo'n lijstje maak, want er staat nog wel iets op waar iemand ja, zegt drukken. Ik straks op. Ja, ja, maar uh, kijk, wat ik altijd doe, um, ik probeer altijd in een andere wereld uh, te kijken. En, um, ik, dit kun, je, is als... kun je dit even buiksprekend vertellen? Nee, ik ga het zo even oh. uitleggen. Want ik... ik uh, het is toch geen Hoe het ontstaat dus Nee, maar ik, dat wordt zo duidelijk. En uh, ik, ik, heb, ik heb al zelfs iemand lesgegeven hier. Dus dat zou ook nog kunnen. Oh, dat gaan we ik, ik kan je in twee woorden zo leren als het huile hoorspantig. Dus dat kan okay. ik straks nemen. Ja, je moet alles tijdens de maar het is, het is veel te leuk. Dat doen we gewoon in Duitsland ja, straks. Ja, dat kan ook nog. Maar uh, ik, ik, ik stopte als volleyballcoach. En uh, toen dacht ik, ik moet een beetje af zijn van die ellende. Van uh, wat ga je na die tijd doen? Dus er kwam een interview met de NSV. En toen dacht ik, ik geef gewoon drie flauwe kulle antwoorden. Uh, Bierbrouwen, uh, boek schrijven en, bier en buikspreken, had ik bedacht. Ja. Gebaseerd op niks, zou ik eerlijk zeggen. Maar wat er dan gebeurt, als je, als je duidelijk maakt dat je iets wil, dan gaan mensen voor je werken. En uh, dus allerlei, ik kreeg van alle bierbrouwers dingen toegestuurd. En ik stond twee maanden later ergens in de achterhoek uh, duizend liter bier te brouwen bij een ambachtelijke. Dus daar had ik niks voor te doen. En buikspreken. Uh, mensen stuurden mij artikeltjes toe, Er zijn honderd buiksprekers op de wereld. Ik kreeg de cursus toegestuurd, dus maar één na vierje. En Henk Kraaienhoff, de atletiekcoach, die stond, ja, ja. Een, die stond bij een beurs in, uh, in Duitsland. En uh, die gebruikte ze die pop ook voor kinderen met kanker. Of uh, in een soort uh, therapie. En uh, die kocht die pop daar. En een paar pakte eruit jasje en een petje op. En uh, hij kocht er twee, ook één voor zichzelf. En dus ik had de pop, ik had de cursus. En uh, nu is het overigens zo, dat buikspreken niks met je buik te maken. Want uh, dat is gewoon leuk om te ontdekken. Er zijn maar zeven letters in het alfabet waardoor je lippen gebruikt. En uh, dus als je bijvoorbeeld ja en nee doet, hoef je, je lippen al niet te gebruiken. Ja. Dus uh, die kan je in een bepaalde stand zetten mm. met een stemmetje. Maar nee, kan je niet. Ja, nee. En dan met een pop en dan leidt het af. Oh, ja, had je je mond red. wel een beetje open. Ja, nee, maar dat mag ook. Als je maar in je lippen. Het is gewoon zoals een goochelaar goochelt. Je doet het, speelt het vals. Nee, en bij de, voor de radio kan dat wel. En, en wat ze dan doen is die palets waar je lippen wel gebruikt. Bijvoorbeeld de B. Je ja. dus zet je in stand van een D en dan oefen je dat voor een spiegel en dan kom je er. Hoe doe je dus dat dus is mindset. Maar ja. doe nou even een, een paar woorden. Nee, ik, ga, ik ga niet voor de radio de hele buik spreken. Ja, uh, ik, ik, ik, ik zit dan doe... toch, toch te kijken. Ja, dat klopt. Maar je doet het niet. Nee, maar het is zo... Uh... Dus je durft het niet te bewijzen hier. Nee, maar er staan camera's op je. Toch? Oh ja, ja. ja, ja. ja. Dus uh, dat wordt dan leuke nee, tv Is. Het, hey, maar je kan het echt. Dus ja. Je hebt het ook wel op. Opget... Maar waarom doe je het dan niet? Nee, maar het gaat mij Hoe om... klinkt Er staan meer dingen op, op de die ja, flap. Ja. En dus allemaal... Uh, ik, ik doe dat. Bijvoorbeeld calligraferen staat daarop. Ja, nou, en dat, ook vouwen dat, Ja, nou, dat, dat, dat, zou wel, dat is jammer dat ik dat zijn meegenomen heb. Maar ik wil toch begrijpen waarom je niet even nu drie woorden kunt bijgespreken. Nee, om, omdat... Ja, nee, waarom zou ik dat doen? Ja, het is zo dat ik, uh, ik... dat moet ik wel even oefenen. ah oh, <laughs> uh, ja, dat is het. Nee, dat, ja, ik, ik heb het een tijdje geleden weer gedaan, maar... Dus, ik kan straks in de pauze leven eventjes... Oké, okay, uh, okay. we, even we gaan het toch doen. Ja. Maar het is en wel, en leuk. dat wil ik even zeggen... Het is een andere wereld te kijken. Dat, dat, is, dat is wat er, kijk, en heel veel mensen denken... Ja, maar, het, ja, maar het is dat is wel heel ja, leuk voor de directeur van de zo. voetbalclub is en dat hij dat soort dingen doet. Maar ik ben ook bij de glas in lood een keer geweest... en bij de glasblazen en, en dat soort dingen. Dus ik, ik vind het gewoon leuk om eens te kijken hoe dat werkt. en hoe ik geen professionele glasblazer zijn. Maar een middagje doe ik dat dan en dat vind ik wel leuk. Ja, ja. mooi. Um, ja, er zijn nog heel veel dingen die ik graag aan bod had willen laten komen. We hebben, je blijft nog een uur zitten. Volgend uur kunnen mensen ook vragen aan jou stellen. Dat kan ja. hierover gaan, over die succescrisis. Het kan ook gaan over een ander thema waar ik straks op terugkom. Maar even iets uh, wat daar nog in dat boek stond, wat mijn uh, aandacht ook trok: is de prestatieklok. Ja, wat, wat is dat? Ja, dat was een verhaal. Ik, uh, ik was vorig jaar op een uh, bijeenkomst in Londen, Leaders in Performance. En uh, daar zijn allemaal mensen die bezig zijn met presteren. Vanuit de NASA, vanuit Lim Spelen, vanuit bedrijven, politiek en uh, de overeenkomst dat die mensen allemaal iets willen bereiken. En uh, daar was een man, een rugbycoach... en die noemde het voor prestatieklok. Daar heb ik daar nooit van gehoord, dus ik nam toe... Ik zei, wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, hij, hij legde in een paar zinnen uit. Kijk, als je normaal gesproken maximaal presteert... staat de klok voor in de metafoor van hem op 5 of 12. Hij zei, wat heel vaak met mensen gebeurt... is dat ze in de routine terechtkomen... En dat ze dan uh, de, gaat de klok op één uur. En dan ga je meer routinematige dingen doen. Scherpte er wat af. Wacht even. Wacht, dit, moet, dit moeten we even goed begrijpen. Want normaal gesproken denk je bij vijf voor twaalf. Het is heel laat. Als je nu ja. niet wat gaat doen. Dan komt het nooit meer goed. Ja. Maar jij bedoelt met vijf voor twaalf. Dat je juist de, op een de, soort hoogtepunt. Op een optimaal ja. En hij, hij noemde daar ook het voorbeeld van. Bijvoorbeeld het Nederlands voetbalelftal. Op de WK in, uh, in Zuid-Afrika. Waar ze de finale halen. Net uh, dat Robert die bal niet inschiet. Geen wereldkampioen worden. Prachtige ploeg. Uh, journalisten tevreden, uh, uh, de, hoe heet het, uh, de supporters tevreden. Een situatie waar je ziet van die ploeg is optimaal. Qua generatie. 5 nodig. voor 12. Ja. Nou, en dan loopt die klok door. En uh, als je dan niet gaat verversen en geen nieuwe energie erin gooit... Ja, dan, dan gaat de klok naar 1 uur en dan doen ze net iets minder hun best. En bij 2 uur uh, vliegt de coach eruit, wat ook gebeurde. Bij 3 uur is de, de organisatie in paniek. En dan moet een hoop gebeuren. En het zijn ook voor mensen die vaak routinematig dingen allemaal, uh, allemaal behandelen. Dus... Dus als je bij jezelf merkt van het wordt meer routine en de scherpte is eraf, dan staat de klok waarschijnlijk op één uur. En dan moet je hem of zelf terugzetten of het anders kan. Kan je hem terugzetten? Ja. ja. Nou ja, kijk, moet ik, je niet ik wachten het tot het weer, weer 12 uur is. Dat je, dat je al, die, al die uren doorgaat, twee, ja, drie, vier uur. Nou, gaat. soms wel, maar er gebeuren ook heel vaak dingen waardoor je niet veel aan hoeft te doen. Dus ik zat bij AZ en in één keer stond een curator op de stoep. Nou, dan gaat to de klok Chiriga, dan... DSB failliet ging. Ja. Sponsor weg. Ja, nou, dan gaat de klok gelijk drie uur terug, kan ik je vertellen. Dus dan, dan kom ik in de wereld terecht waar ik niks van weet. Nieuw. Uh, ik weet niet hoe, hoe het met zijn curator gaat, hoe dat allemaal werkt. Dus, ik, uh, dus dat was voor mij de klok, dat ik terug. Ja. En dan, uh, Maar daarna. je kan ook als je over de top heen bent, weer terug naar voor de top. Ja, topcoaches doen dat. Um, want eigenlijk krijg je dan de zin, always change a winning team. En uh, dat is het grootste dilemma van een topcoach. Het gaat goed met je ploeg en je weet dat je wat moet veranderen om die scherpte erin te houden. Dat of je... in je staf of in de spelersgroep. Bij AZ doen jullie dat altijd, ook om, omdat er geld binnen ja. moet komen, natuurlijk. Ik, ik las ook uh, dat, dat jullie uh, iedere drie jaar een nieuwe. of een elftal foto ja. hebben waar niemand meer op staat, die, die er drie jaar geleden ook op stond. Dat klopt, daar hebben we er één op staan. Martens. Dat is Maarten Martens en dat is ja. de enige nog. En uh, dat, dat, dat hebben we gelijk. Dus met andere woorden, als je dus je ploeg hef, uh, regelmatig vervest, dan heb je, staat de klok altijd op 7, 8 uur. Dus, dus wij, wij hebben dat uh, dilemma dus niet. Dus als je een ploeg zelf ververs, ja. Maar dan zit je in de top. En waar uh, ja, waar net Louis Vergaal bijvoorbeeld. Die preekt dat altijd. Uh, verversen, doorselecteren. Want hoe uh, laat is het nu met het Nederlands elftal? Hij is daar de bonskloos. Nou, hij, hij, hij heeft de klok helemaal teruggezet. Want hij begon met jonge spelers. Nieuwe afspraken, nieuwe generatie. Uh, Eerste wedstrijden nou, was, was moeizaam. Maar pak ze het goed op. En uh, daar zat heel veel ruimte in. En dan zie je bijvoorbeeld ook in man als Arjen Robben. Gebaseerd is terugkomen in een wedstrijd. als een kleine jongen, omdat die de oefenwedstrijd de helft mee mag doen. Nou, dan heb je de klok goed teruggezet. Want die generatie was eigenlijk zo naar nou ja, oefenwedstrijden als helemaal niks. Laat staan ik nog een helftje moet opdraven. Dus daar zie je aan dat het gelukt is. En hoe laat is het dan? Nou, er zit een ruimte in de ontwikkeling in die ploeg. Het is een jonge ploeg. Dus die staat nu op, misschien op negen uur als je in de theorie zit. En misschien een jaar verder op tien uur. Ja, en dan is de vraag: van dan ga je naar de WK. En uh, dan ga je tegen alle grote landen spelen. Maar er zit nog wat ontwikkelingsruimte in. Dus uh... ja. Dus ja, zij zullen niet als grote favorieten heen gaan, denk ik. Hoe laat is het op jouw persoonlijke klok? Prestatieklok? Nou, dat was ook wat, wat die man ook vroeg uh, aan mij. Die Die coach, daar heb ik ook al lang over na moeten denken. Ik denk ja, uh, want ik had dat nog. Ik kende dat die, die metafoor niet. Um, maar bij mij was het zo dat als je mezelf analyseert in de afgelopen elf jaar, want dat klinkt vrij lang als ik dat zo uitspreek. De eerste paar was vakleren. Toen was het vier jaar met Louis Vergaal op weg naar de, naar de subtop van of de top van Nederland. Toen viel uh, de sponsor weg. Uh, toen moesten we in drie jaar tijd uh, proberen het financieel weer op orde te krijgen. Dus ik heb altijd periodes van drie, vier jaar. Want ik ben een middellange termijn Toen waarin ik zeg van, dat doe ik onvoorwaardelijk. En dan, alle aanvragen die komen, wimpel ik ook af. Andere voetbalclubs hebben mij gebeld. Uh, ik ziekenhuis... ah, ook, hè? Ah, zoek, ja. ik ook, ja. Uh, ik had ziekenhuisdirecteur kunnen worden. Ik was ook iemand die belde. En uh, ja, niet dat ik verstand van de zorg had. Maar die man had bedacht dat ik uh, waarschijnlijk met die specialist wel aardig kon omgaan. Want dat waren lastige mensen. En coaches ook. En dat ging wel goed, vond hij. Maar goed, dat ben ik in één telefoontje mee klaar. Hoor. Dus dat is gewoon nee. Want dat had maar je ook aan Gert-Jan Verbeek beloofd, de trainer. Dat klopt. Ja, en, en aan meer mensen bij AZ. En ik ben dan heel makkelijk, als ik dan een commitment afgeef voor drie of vier jaar, dan in die periode ben ik het ook niet meer bezig. Over een jaar mag je weg, dus? Nou ja, nee, ik, over, over een jaar of twee jaar... dan ga, ga je eens nadenken over, waar staat die klok? En uh, voetbalsport is overigens wel een omgeving... waar die klok vrij snel weer heen en weer gaat. Maar hoe laat is het dan nu bij jou? Ik denk dat hij nu iets van half 12 staat of zo. Dus best wel aan de top. Ja, dat denk ik wel. Als ik zie wat ik al meegemaakt heb en hoe ik verschuiving heb moeten meemaken. Hoe dat financieel gegaan is. Hoe de structuur veranderd is. Hoe mijn rol veranderd is daarbinnen. Dus, uh, dus daar, ben ik, daar ben ik volgens mij behoorlijk mee meegenomen. Le lekker bezig. Ja. De, en dan is het op zo'n moment ook niet zo heel moeilijk om je zelfvertrouwen te bewaren te behouden. Maar, nee. maar daar gaat het ook over in het boek. Uh, zelfvertrouwen bewaren, uh, uitbouwen. Of, ja. of terugwinnen, dat kan allemaal. Want ergens schrijf je ook, zorg in ieder geval dat je altijd zelfvertrouwen houdt. Toen dacht ik, ja, dat is lekker makkelijk opgeschreven. Ja, maar dat, uh, is, dat is niet zo moeilijk. Ik, ik kwam iemand tegen, uh, Frank Schapers, die, die, die had daar een filosofie over. En die, als je heel simpel uitleg zei, kijk, er zijn drie... Uh, iedereen wordt met 100% zelfvertrouwen geboren, was zijn stelling. Hij dus zei, je kan helemaal zelf bewijzen, maar laten we daarvan uitgaan als je klein bent. En onderweg verlies je ergens zelfvertrouwen. En dat komt of omdat je geschoffeerd wordt... Dus iemand beledigt je of die zet verkeerd dingen over in de krant. Of je faalt ergens, dus ik, moet ik in lezing je klap dicht. Nou, dan ga je de volgende keer iets minder zelfvertrouwen. En drie was ook wel interessant als je tegen mensen opkijkt. Dus je maakt ze groter dan ze zijn. Dus als jij tegen Messi moet voetballen, uh, dan zeg ja, Messi zo goed, dat wordt niks. Dan ben je zelfvertrouwen een beetje kwijt. Ja. Dus wat je dan krijgt op een gegeven moment, uh, dat was zijn analyse. Dus daar, uh, daar kan je op zelfvertrouwen kwijtraken. Nou, die laatste heb je bijvoorbeeld helemaal geen last van. Ik denk, als Obama hier nu binnenkomt, gaan we gewoon door. Ik bedoel, daar ben ik niet vol onder de indruk. Dan denk ik, nou, dat is prima. Dan spreken we straks wel even. Dus daar heb ik geen last van, om het even zo te zeggen. Maar de, hoe heet het, uh, ja, die andere, dat kan iedereen een keer gebeuren. En ja, hij legt dan ook uit. dat je luistert, dan moet je een beetje tegenwapenen. Dat als iemand een keer geschoffeerd of ga gewoon naar hem toe. En uh, dan blijkt die man toch wel aardig te zijn. Of weer ouders hebben een keer wat geroepen die je kan leren. Maar dat was dat uit de soort zelfbescherming. Dat ze niet wilden dat je ging falen of dat soort dingen. Dus dat, dat is de tip die hij gaf. En um, ja, als je een keer de fouten het is, dan blijkt hij 99 keer goede lezingen op gegeven Gewoon een keer slecht voorbereid. En dat was niet in vorm. Dus, dus er waren wat handvaten bij. En ja, dat is een heel aardige benadering. Maar er zijn ook mensen die, die, die helemaal nooit een goede lezing hebben gegeven. Of die, die veel vaker uh, tegen hun eigen beperkingen aanlopen. Ja. Nou ja kijk, en dan uh, is het wel moeilijk om jezelf vertrouwen te houden natuurlijk. Ja, nee, maar, maar soms is het ook zo dat je niet goed bent in dingen. En dan denk ik dat je gewoon moet zeggen, luister, dan doe ik het ook niet meer. Ja. Dus ik bedoel, ja, hele introverte mensen zijn niet de mensen die uh, groot op een podium gaan staan... en ze dus even tegen 200 man gaan vertellen hoe het in elkaar steekt. Dus ja, die moet je dus in een andere rol hebben. En die hebben misschien wel eens een keer bij een spreekbeurt op school al tegen iets aangelopen... en dus ze denken, ja, dat is niks voor mij. Dus, dus iedereen heeft zo wat. Ja, en, dus uh, zelfvertrouwen uh, terugwinnen, dat kun je ook doen door gewoon de dingen die je niet zo goed kunt te laten. Ja, precies. Dus doen we je goed in mensen. Over dat zelfvertrouwen wil ik zo nog wel eens even doorpraten. Misschien dat er luisteraars zijn die daarover ook wat willen vertellen... ook wat willen vragen aan jou. Mensen kunnen in twee uur van Casaluna sowieso... alle vragen stellen aan Toon Gerbans die ze willen. met liefst iets wat met die succescrisis te maken heeft. Telefoonnummer is 0800-1121. 0800-1121. Mailadres is casaluna.ncrv.nl Twitteren kan naar Hekje Casaluna. En... Ja, de vraag die ik aan, aan u, luisteraar, wil stellen is dus... Uh, wat doet u om uw zelfvertrouwen te behouden, terug te winnen of uit te bouwen? Dat komt voort uit dat boek De Succescrisis van Toon Gerbrands. Toon Gerbrand die gaat, terwijl wij zometeen allemaal gaan luisteren naar het hoorspel... mevrouw Nederland gaat de tekst opzoeken van... Uh, de, de, wat was het ook weer? dat de, de, liedje? Ja, desperado. Uh, desperado. Ja. Gaat nog even oefenen met buik spreken. En met een beetje geluk komt hij ook nog toe aan het ballon vouwen... zodat wij om twee minuten over een terug zijn met een uiterst scherpe uh, Toon Gerbrand, waarbij het dan inmiddels kwart voor twaalf hoor is op de persoonlijke hoort ook weer prestatieklok. Goed, veel plezier bij het hoorspel. Tot straks. Ik. Ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV. De NTR presenteert... Mevrouw Nederland. Een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Vandaag aflevering 7. Overbuurvrouw Tieneke en Hette hebben van telefoon geruild. Vanaf nu is Tieneke mevrouw Nederland. Ondertussen is er in de straat een nieuwe bewoner gesignaleerd. U heeft één voicemailbericht. Hallo, met mij. Ik hoop niet dat je het vervelend vindt dat ik toch nog eens bel. Ik heb je laatste bericht ontvangen en ik dacht... Uh, je hebt me niet de gelegenheid gegeven om te antwoorden... of om te zeggen dat het niet mijn bedoeling was... om... Ik wilde even je stem horen. Hopelijk alles goed met je, ja? Dag Hilde, dit was Leopold. Druk op 1 om het bericht nog eens te horen. Druk op 2 om terug te bellen. Hallo? Ja, dag. Met Tineke. Ik spreek met Leopold... Ja. We hebben elkaar al eerder gesproken en ik heb net uw voicemail gehoord. Oh. Ik kom even zeggen dat Hilde er geen prijs meer op stelt. Um, er is toch niet iets aan de hand? Dus. Het spijt me... Ik... Ze heeft me alles verteld. Boy, ik ben zoals het heet volledig op de hoogte, maar het is nu voorbij. We hebben namelijk van telefoon gewisseld. Zij en ik. Gewisseld? Dat klopt. Je hebt nu met mij van doen. Maar het is toch niet om... Uh, gaat het wel goed met haar? Zo gaan die dingen. Ik, uh, Ja? Ach. Nee, doe maar, zeg maar. Ik heb dit zelf ook nog nooit meegemaakt. Het raakt me al met al meer dan ik dacht. Vandaar dat ik dacht... Het gaat helemaal niet goed met haar. Ze is er kapot van. Oh, wat verschrikkelijk. Dat was helemaal niet mijn. Ik kan hem ook wel indenken, hè? Als je, je een beetje verplaatst. Stel je voor. Je bent alleen. Je hebt eigenlijk niemand, een zoon, in het buitenland. Er gebeurt niet zoveel meer in je leven. Je kijkt eigenlijk alleen maar terug. Iedere dag is meer van hetzelfde. En dan blijkt ineens dat je niets of niemand meer kan vertrouwen. Dat wilde ik eigenlijk zeggen, Leopold. Vertrouwen. Wat kan ik doen? Je hoeft niets te doen. Je moest het alleen even weten. Zou jij iets voor mij willen doen? Dat ligt eraan. Zou jij de groeten willen doen? De groeten? Gewoon. Je hoeft er verder niks bij te zeggen. Ze heeft het volgens mij een beetje afgesloten voor zichzelf. Maar goed. Ik kan natuurlijk wel even polsen. Dat zou ik heel erg op prijs stellen. Maar geen gekkigheid meer, hè? Het spel is voorbij. Het is Victor. Ik speel met Victor. Hoe weet je dat? Omdat het Leopold niet is. Maar hoe weet je dat dan? Hij belde. Ik heb hem gesproken. Wie? Leopold? Eerst sprak hij uw voicemail in en toen heb ik teruggebeld. Ik heb zijn nummer genoteerd. Wat heb je gezegd? Dat u niet meer wilt. En wat zei hij? Hij kan u niet uit zijn gedachten krijgen. Hij droomt over u. Oh. Het was geen lang gesprek, hoor. Misschien was het toch niet zo'n goed idee om te ruilen. Ik heb gezegd dat hij niet meer moest bellen. Nee. Ik lig trouwens voor... Hoe bedoel je? Met Victor. Ik lig voor. Het klopt. Tineke ligt voor. Hij legde als eerste het woord missen. 22 punten dankzij de dubbele woordwaarde op de N. Waarop Tineke ver ervoor plaatste. Waardoor vermissen ontstond. 36 punten dankzij de dubbele woordwaarde op de V. De combinatie van de twee woorden verontrustte haar even. Maar ze concludeerde dat dit toeval was en verder niets hoefde te betekenen. Het waren de letters. Meer niet. Hij is nu weer aan zet. Hij weet alleen nog niet dat hij met mij speelt. Dat ik nu mevrouw Nederland ben. Ik vind het zo spannend allemaal. Ik heb geloof ik nog nooit zoiets spannends meegemaakt. Wat moet ik nou doen? Ik heb zijn nummer overgeschreven. Het stond op het scherm. Ach. Zeg. Wat? Ik hoorde de hele tijd zo'n raar geluid. Een, een wat? Hoort u dat ook? Ik hoor je goed, hoor. Nee, hiernaast. Het lijkt van hiernaast. Oh. Ja. Soms is het er. En dan is het weer weg. Vervelend. Nu is het weer weg. Hmm. Nooit eerder gehoord. Het is geen brom, geen piep, ik weet het niet. Een toon. Ik moet straks nog even naar de winkels. Heeft u nog iets nodig? Een half brood zou fijn zijn. Verder niets? Geef, geef me dat nummer toch maar. Weet u het zeker? Doe maar. Heeft u een pen? Nadat ze hebben opgehangen, ziet Hette hoe Tineke naar buiten komt... de fiets pakt en de straat uitrijdt. Ze kijkt naar haar nieuwe geruilde toestel... Ze veegt wat met haar vinger over het scherm. Ineens verschijnen twee knoppen die ze niet kent. Eén knop met daarop de afbeelding van een lens. En een knop met daarop een zonnebloem met daaronder het woord foto's. Ze drukt op de zonnebloem. Daar is de foto die Tineke van haar maakte tijdens de kaasvondu. Oh, wat zie je eruit. Hette, hette, wat doe je toch? Ze wil de foto aanraken, maar op dat moment verschijnt een nieuwe foto. Tieneke in een mooie blauwe jurk. Zelfportret in de badkamerspiegel. Door de lamp achter haar lijkt het net of ze een heilige is. Ze houdt het toestel voor haar borst en lacht naar zichzelf. Maar het ziet er niet overtuigend uit. Het lijkt eerder of ze huilt. Ze veegt nog eens, maar er verschijnen geen nieuwe foto's. Hette kijkt voor zich uit en denkt na. Dan drukt ze op de knop van de camera... Oh. Per ongeluk maakt ze een foto van haar voeten. Ze loopt naar boven. In de slaapkamer gaat ze staan bij het raam en maakt een foto van het huis van Tineke. En het huis ernaast, links. Het gras in de voortuin staat hoog. De vitrages zitten dicht. Ze kijkt omhoog. De lucht is grijs. Het zou ieder moment kunnen gaan regenen. Hmm. Tineke heeft het halve brood bij Hette gebracht. Nu zit ze in de tuin onder een parasol, al schijnt de zon nog steeds niet. Achter de schutting hoort ze een geluid, wat ze al heel lang niet heeft gehoord. De achterdeur gaat open. Ze hoort voetstappen. Iemand schuift iets opzij. Voorzichtig staat ze op. Ze gaat op haar tenen staan, zodat haar hoofd net boven de schutting uitkomt. In de tuin staat een man. Hallo. De man zegt niets. Hij loopt door de tuin en lijkt iets te zoeken op de grond. Goedemiddag. Geen reactie. Ze loopt op haar tenen verder de tuin in en hurkt bij een kier in de schutting. Ze drukt met haar handen stevig tegen de planken. De planken zitten los. Ze ziet alleen wat takken en een groot pol gras. Snel gaat ze het huis in en rent naar boven. Als ze vanuit haar achterraam naar buiten kijkt ziet ze nog net hoe de man weer naar binnen gaat. Door het hoge gras loopt een kleine zwarte hond. Hij snuffelt in het rond. Wat een gedrocht. De hond kijkt omhoog, alsof hij haar heeft gehoord. Tineke en de hond kijken elkaar even aan. Rotbeest. Shadow. De hond loopt naar binnen. Het schuurtje, helemaal achter in de tuin, is overwoekerd met klimop. Nieuwe buren. Oh. Net. Ik zit in de tuin en ik hoor ineens voetstappen. Dus ik kijk. Zie ik een man. Een man? Dus ik groet. Hij zegt niets. Ik groet nog eens. Weer niets. Dus ik loop naar boven. Zie ik nog net dat hij weer naar binnen gaat. Kunt u iets zien? En? Ik zie niets hoor. En boven? Ook niets. Vreemd. Niet groeten, ik vind dat raar. Dat we niets gezien hebben, geen verhuiswagen of iemand? U zei het nog. Wat? Hoe lang dat huis leeg heeft gestaan? Gisteren, u begon erover. Uh, heb je nog iets van Victor gehoord? En hij heeft een hond, die heet Shadow. Dat hoorde ik, want hij riep hem. Zo'n kleine zwarte met zo'n valse platte snuiten van die korte pootjes. Dat mensen zo'n hond nemen, dat weet je toch niet naastlopen? Nee. Zal ik er naartoe gaan? Zou ik niet doen. Ik zou even kunnen aanbellen om me voor te stellen. Het, het hoort andersom, maar... Ja. Gaat u mee? Dus niet van Victor. Waarom niet? Nou? Hij heeft weer een woord gelegd. Ah. Ja. Leuk, hoor. Word feud. Gaat hartstikke goed. Ah, oh, Wat leuk. Het was niet waar. Victor had geen nieuw woord gelegd. Tineke had het graag gewild, maar zo was het niet. Mevrouw Nederland wachtte. Hij was aan zet. Zou hij alleen zijn? Vast niet. Wie, Victor? Nee, die man hiernaast. Wat zou die doen? Heeft u trouwens nog contact gehad met Boy? Hette voelt zich betrapt door de vraag van Tineke. Ze had nog geen contact gehad. Maar sinds ze zijn telefoonnummer had, dacht ze aan niets anders. Misschien was ze te hard geweest in haar afwijzing. Misschien moest ze er anders tegen aankijken. Ik heb vannacht gedroomd. Oh? Ja. Ik was in uw huis, maar u was er niet. Echt? Ja. Ik keek naar mijn eigen huis. Ik stond precies daar waar u nu staat. Ik zag mezelf het huis ingaan en weer weg. Ik zag mezelf koken en zitten in de tuin. Wonderlijk. Ja, toch? Dag Victor, met mij hier. Ik moet je even spreken. Niets ernstigs hoor, maar bel me even terug als je dit hoort, ja? Je speelt niet met mij, maar met Tineke. We hebben van telefoon gehouden. Haar idee, nou ja. Dus als je me belt, bel dan het nummer van Tineke. Dan, dan krijg je mij. Je hoeft het niet te snappen. Zoen. U heeft geluisterd naar de zevende aflevering van de tiendelige hoorspelserie Mevrouw Nederland van Bert Kommerij. Met Rick Nicolet als Mevrouw Nederland en Isabella Chapelle als Tieneke. Boy Hubert Vermin. Tekst regie en verteller Bert Kommerij. Muziek Barbara Okma. Saxofoon Erik Jan de Wit. Opname en vormgeving Joosten en Kuitenbrouwer. Wilt u Mevrouw Nederland terugluisteren of downloaden, dan kan dat. Ga naar de website www.bertkomerij.ntr.nl of bezoek de Facebookpagina Mevrouw Nederland. Mevrouw Nederland is een NTR radioproductie.